Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In een winkelcentrum in Halfweg tussen Amsterdam en Haarlem... is flinke schade ontstaan bij een plofkraak. Op camerabeelden is te zien hoe twee daders een glazen pui vernielden om binnen te komen. En vervolgens veroorzaakten ze een explosie bij een geldautomaat op de eerste verdieping. Een deel van de geldautomaat lijkt daartoe zijn losgekomen van de muur. De daders zijn op een scooter gevlucht. Of er geld is buitgemaakt is niet bekend. Bij de plofkraak in Halfweg raakte niemand gewond. Bij een Russische drone-aanval in de buurt van de Oekraïnse hoofdstad Kiev is vannacht zeker één dode gevallen. Elf anderen raakten gewond, zeggen lokale autoriteiten. Gisternacht kwamen bij een Russische aanval op Kiev zeker drie mensen om het leven. De Amerikaanse buitenlandminister Rubio en speciaalgezant Witkov spreken vandaag in Florida met een Oekraïnse delegatie... Ze gaan het hebben over het omstreden Amerikaans-Russische vredesplan voor het eind aan, het, aan de oorlog in Oekraïne. Bij een schietpartij op een familiefeest in de Amerikaanse staat Californië zijn vier mensen omgekomen. Tien anderen raakten gewond en het is niet bekend hoe zij eraan toe zijn. Onder de slachtoffers zouden ook kinderen zijn. De lokale burgemeester van de stad in Californië stelt dat de schietpartij plaatsvond op een kinderfeestje. Over de dader is nog niets bekend, er is nog niemand aangehouden... Paus Leo reist vandaag door van Turkije naar Libanon. Hij is bezig met zijn eerste buitenlandreis als paus. In Libanon wonen veel religieuze groepen al heel lang samen. Ongeveer een derde van de bevolking is christen. De paus wil de dialoog tussen religies versterken... maar ook aandacht vragen voor de stabiliteit in een regio... die geteisterd wordt door conflicten. De reis van de paus duurt tot, nog tot en met dinsdag... Het weer, af en toe zon, maar hier en daar ook een enkele bui. Er staat weinig wind en het wordt ongeveer 9 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM Jazz. Einde mochter van de platenmaatschappij. ken ik niet meer, eens er geheel op. Welkom terug bij 2 uur ZFM Jazz. Yes. Op zondag vandaag samengesteld en gepresenteerd door ondergetekende Peter Den Boer. Ik begon dit tweede deel met de Big Bad van Count Basie. April in Paris. En als tweede stuk heb ik op de draaitafel liggen. in, dat, in het licht van. De rode draad van dit programma vandaag. De helden van Beleer. Waar uh, waarmee we allemaal zijn opgegroeid. Als liefhebbers van jazzmuziek. En een van die helden is de pianist Art Tatum. Door velen nog steeds beschouwd als eigenlijk de, de ultieme pianist. Uh, qua stijl, qua opvatting en qua uh, techniek. Ik uh, heb hier een stuk waar hij met een trio speelt, razendsnel een beetje uh, navolging heeft hij gekregen... In, door het spel van bijvoorbeeld de Nederlandse pianist Peter Beets... een van de Brothers. Of uh, bijvoorbeeld Oscar Pietersson kon ook razendsnel spelen. En snel spelen is niet moeilijk. Alleen wel moeilijk om elke noot dan toch mee te nemen... die je zou willen spelen. Want dat wordt natuurlijk nog wel eens overgeslagen door de minder grote goden Art Tatum I got rhythm En kan het niet. Uh, dat is buiten kijf, zal ik maar zeggen. Ik heb nu uh, een beroemd stuk klaarliggen, en dat is getiteld. The Four, nee, dat is getiteld. Four Brothers, niet The Four Brothers. Four Brothers. Dat is een uh, compositie van Woody Herman, opgenomen in 1947 met zijn. Uh, Tweede band, hij noemde zijn orkest altijd de Hurt, de Kudde. En de Four Brothers, dat waren vier saxofonisten... uit zijn saxofoon, Sexy, Sims, Serge, Shaloff, Herbie Stewart en Stangets. En die hebben eh, dit opgenomen. En het stuk is daarna onwaarschijnlijk wereldberoemd geworden... door velen gespeeld... En ik ga nu laten horen de originele, uh, de originele uitvoering van het uh, orkest Woody Herman, Four Brothers... The night was cold, the moon was new, but love was old. And while I'm waiting here, this heart of mine is singing. Het was wel een beetje de een echte jazzclub sfeer. Van wel weer rokerig, gedempt licht. Allemaal uh, bovenop elkaar gezeten en genieten van een uh, intens uh, spelend groepje op een klein, spaarzaam verlicht podium. En dat was uh, Mildred Bailey, Lover Come Back To Me. Jimmy Smith op het Hemmend Orgel met een uh, compositie van Ray Charles. I've got a woman. <laughs> Jimmy Smith helemaal op gaat hij in uh, dit stuk I've Got a Woman in de stijl van, uh, van Ray Charles. Ik heb nu op de draaitafel Zoet Thimps, een uh, saxofonist die wordt gevonden. Die comma die, vindt men <laughs> samen met Stan Getz en Elkoon behoort tot de saxofonisten die uh, succesrijke volgelingen zijn... in de stijl van uh, Lester Young. Uh, die zoete sims is ooit ook nog uh, een van de four brothers geweest... in de big band van, uh, big band van Stan Kenton. We gaan luisteren naar het stuk... Uh, I'm Getting Sentimental Over You. Maar op de draaitafel ligt alweer klaar Mann, Een Amerikaanse fluitist. Begonnen als saxofonist en later overgegaan op de fluit. Dwarsfluit is een makkelijk te bespelen instrument. Als je al de grepen van de saxofoon kent... heb ik me altijd laten vertellen door muzikanten die dat vak uitoefenen. We gaan... Luister naar een uh, Zuid-Amerikaans getint nummer Ring Livio Herbie Man. <tied> naar het ingetogen trio van André Preven, een uh, Duits-Amerikaanse pianist, componist en dirigent klassiek opgeleid, uh, heeft vele symfonieorkesten geleid, maar wist in de jazzmuziek ook heel veel uh, hoge ogen te gooien. Ik heb hier een opname waar hij door een slagwerkloos. Uh, uh, begeleidingsgroepje wordt begeleid Mundell Lowe op gitaar en Ray Brown de beroemde grote bassist op de bas en die soleert ook heel mooi bij de opening van het stuk en uh, dat stuk dat is getiteld Captain Bill André Previn met op de bas een prachtige solo, Ray Brown. Ik ga nu iets laten horen van de band van Claude Thornhill. Een um, begnadigd pianist, arrangeur en orkestleider... die in alle grote vooroorlogsorkesten Ray Noble, Bing Crosby, John Kirby... Paul Whiteman uh, heeft gewerkt en met die orkesten heeft gewerkt... en voor ze heeft... Ge Arrangeert. Later is hij wat moderner geworden en ik heb nu op de draaitafel liggen een, uh, een stuk waar de saxofonist Lee Konitz uh, soleert en dat stuk heet The Yardbird Shoot. Nog steeds naar ZFM Jazz op zondag. Vandaag samengesteld en gepresenteerd door Peter Den Boer. Een rode Draad is de helden van weleer, de jazzmuzici Waarmee we groot zijn geworden en waar we de liefde met de pop, liefde voor de jazz met de paplepel ingegoten hebben gekregen. Brian Ferry. De zanger van uh, Roxy Music. Daarna overgestapt naar de solo-carrière gaan wij horen in een prachtige wereldhit As Time Goes By. <middels>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 Future brings as time goes by. Moonlight and love songs, never out of date. Hearts full of passion, jealousy and hate. Woman needs man, and man must have his mate. Still the same old story, a fight for love and glory, a case of do or die. The world will always welcome lovers as time goes by. Tell the same old story. I fight for love and glory. A case of do or die. The world will always welcome lovers. Ja, dat is een andere koek. Uh... <coughs> Bud Powell, pianist. En de Bebop Boys. Blues in Bebop. Ik heb nu op de draaitafel liggen... een uh, cd van The Three Sounds. Een Amerikaanse jazz trio in 1956 gevormd... en 73 1973... Uh, ontbonden. En... Die Gene uh, Harris op piano, Andrew Simkins op de bas en Bill Dowdy als slagwerk. En die zijn onwaarschijnlijk bekend en beroemd geworden, omdat ze, behalve zelf muziek maakten als trio, heel veel werden gevraagd door artiesten om ze te begeleiden. Beetje vergelijkbaar bij ons met bijvoorbeeld het trio Pim Jacobs of uh, het trio Louis van Dijk. De Three sounds gaan we laten horen in een nummer. Willow Weep for Me. Gedragen zoals het bij een trieste titel hoort. Willow weep for me, the three sounds. Art Farmer, de trompetist die eh, groot geworden is in Amerika... maar heel lang in Europa heeft gewoond en gewerkt. Onder meer tien jaar lang de big band van uh, de Oostenrijk van Wenen heeft gespeeld. En heel veel uitstapjes heeft gemaakt. Ik uh, Laten we nu horen... In een stuk hyacinth. Het zit er alweer op. Het zit er alweer helemaal op. Vandaag uh, ZFM op zondag. Yes op zondag. Bedankt voor het luisteren. Volgende week zit een collega van mij hier. Ik vond het gezellig om het te doen. Ik hoop dat jullie het allemaal leuk vonden. Uh, graag tot een volgende keer. En een prettige zondag.